Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Oho. Gert nu met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond twee mensen aangehouden... wegens het mishandelen van conducteurs. De ene verdachte, een vrouw van 23, werd gearresteerd op het station in Castricum... nadat ze kort daarvoor in de trein een conducteur in het gezicht had geschopt en geslagen. Ze werd agressief toen ze een boete kreeg vanwege zwartrijden. Op het station van Haarlem is een 23-jarige man aangehouden... na de mishandeling van een conducteur. Het Nederlands-Switserse bedrijf Olsies, dat betrokken is bij de aanleg van een Nord Stream 2 gaspijpleiding... is gezwicht voor Amerikaanse sancties. Olsies stopt zijn werkzaamheden in de OC. De Amerikanen zeggen dat Rusland met zijn gas... te veel invloed krijgt op Europa... en spreekt van een veiligheidsrisico. In Ameloort is brand in een voormalig huis vanwege de rokers een aantal huizen in de buurt ontruimd. Het pand staat twee jaar leeg en werd anti-kraak bewoond. Drie mensen konden op tijd wegkomen... Er zijn geen gewonden, de brandweer weet nog niet wat de oorzaak is van de brand. Bij gevechten tussen rivaliserende bendes in een gevangenis in het noorden van Honduras zijn zeker 18 doden gevallen. Daarmee is het een van de gewelddadigste uitbarstingen van gevangenisgeweld in jaren in het land. Twee dagen geleden riep de regering van Honduras de noodtoestand uit om het geweld in gevangenissen tegen te gaan, zodat het leger de orde kon herstellen. De motor van de Amerikaanse bestseller Zen en de kunst van het motoronderhoud... is overgedragen aan een museum in Washington. Het boek uit 1974 is een van de populairste filosofieboeken aller tijden... waarin schrijver Robert Pursack onderzoekt hoe de mens zich verhoudt... tot de natuur en de technologie. en gebruikt het onderhoud van zijn oude motor erbij als metafoor. Na zijn dood heeft zijn vrouw de motor aan het Smithsonian Museum... of American History in Washington gegeven... waar nog veel meer topstukken uit de Amerikaanse geschiedenis zijn te zien.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 www.dwkmedia.nl www.dwkmedia.nl www.dwkmedia.nl www.dwkmedia.nl ZFM Dit is kerst met ZFM Met men nu Toebak leeft Toebak leeft, Toebak leeft We gaan beginnen Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend Ja, een stukje geschiedenis straks is vandaag 21 december wat is er allemaal gebeurd door de jaren heen? Och, eerst maar even een suf kerstplaatje. Ja, hier, ja. dramatisch verhaal. Suf Jan Stevens. Going outside, shoveling snow in the drive. What you want? Can you say what you want? So Kerstmis herinneren die zo heel slecht was. Nee, ik heb eigenlijk allemaal matige tot goede ervaringen met Kerstmis. Ja, dit was een plaatsstukje over een hele dramatische kerst. Ja, Sufjan Stevens hier, de zaterdagmorgen. En voordat je het weet, ja, dat is het alweer zover. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Precies. We kijken even wat er allemaal door de jaren heen gebeurt. Ja. Een klein stukje geschiedenis voor je kiezen. Een van de dingen die gebeurde is in 1163... ...Midden-Nederland wordt getroffen door het sint Thomasvloed. In het, dat jaar zijn meerdere malen de dijken doorgebroken... ...en langs de Maas en de Rijn. Nou, dat gaat een grote, en het, zeg maar het gevolg, uiteindelijk, de monding van de Rijn... ...wordt dan zeg maar verzand, die gaat dicht... ...waardoor het water van de Rijn niet met de Noordzee in kan stromen. Dus de polder in Holland loopt helemaal vol... Ik, ja, je vroeger zag het natuurlijk in 11.63 Nederland er heel anders uit. Dat je denkt van, echt waar? Dat overal meer en overop. Nou, er was bijna niks gewoon Er was bijna niks en Naar een eilandje meer niet. En uiteindelijk zeg maar onder leiding van graaf Flor, Floris, uh, Floris. De vijfde? Floris de vijfde. Ja. ja. Klopt, ja. Hij was de vriend uh, dat is in, van de uh, elf... boeren het land. Oh, Sorry. Ja, precies. 1165 uh, gaat hij dan de zwammendam afdammen. En dan, daardoor raakt Utrecht helemaal, helemaal onder water, wateroverlast. En komt er uiteindelijk oorlog tussen Utrecht en Holland. Dat zijn twee verschillende landen, lijkt wel. Ja. En uiteindelijk uh, is er dan uh, in 1200 is er een nieuwe afwatering ge gecreëerd. Uh, via de Haarlemmermeer komt dan een, een afwatering, zo de Noordzee weer in. En dan is alles weer van het water uh, verlost. En is de oorlog ook weer opgelost. Dit was dus 1163. What the fuck? Echt heel lang geleden? Heel lang geleden Iets zeker. wat minder lang geleden is? Ja, in 1913... in de New York World verschijnt... de allereerste kruiswoordpuzzel. Die is bedacht door Arthur Wynne. Ik vind het toch leuk dat hij toen... Dus dat hebben we hebben het toch over... Uh, zeg ja? ik 106 jaar geleden dat de eerste kruiswoordpuzzel, dat iemand dat bedenkt. Ja, ja, ja. ja, ik heb wel eens met iemand zitten praten... die allemaal dat soort puzzeltjes maakte. Dit nog ja. veel moeilijker dan de kus, uh, uh, puzzles, hoor. Echt, Dat was echt uh, hele flieke shit gewoon. Echt dat je denkt, ja. wat, hoe kom je op zoiets? Maar goed, dat... Nou, het schijnt heel goed te zijn tegen dementie en zo. Ja, wel, dat natuurlijk. Dat je goed bezig had? Ja, je moet echt... Uh, eh, zelfs als die men, mensen die die codes ont, ontrafelen, weet je ja. wel. Je hebt ook van die puzzeltjes die bij de wereldrijd door. Zijn ook al eens die mensen die aangesloten zijn... die uiteindelijk dan een soort riddeltje krijgen... en die moeten ze oplossen. Waar het over gaat gaat ja. dan, dan is alles mogelijk, hè? Nou, sorry. Maar, Ik ben lektisch, niet, niet dyslectisch, maar ook uh, dan flink ja. onder maat qua IQ. Maar goed, 1906. Jawel, de Nederlandse marine neemt haar eerste onderzeeboot in dienst. De HRMS 01. Dat heet wel luktor et m... En Mergo, ik worstel en ontzwem. Ja, ik worstel en kom boven. Uh, Wij zijn altijd ontzwemd thuis. Ontzettend. Nee, is zeg ik maar, ik kom boven. Het is een ontwerp van een Amerikaans bedrijf. Het ontwerp heet Holland 7P. En het is een Amerikaanse scheepsbouwer die de naam heeft Holland Torpedo Boat Company. En uiteindelijk gaat hij te, te, te Vlissingen, te water, op uh, uh, 8 juli... In 1905, dat is zeg maar bijna een jaar eerder. En uiteindelijk hebben ze een Amerikaanse bemanning over laten vliegen. Die hebben hem getest. De kosten voor zo'n onderzeeër. Echt. Jesus! In die tijd? 430.000 gulden. Oh, ik koop er zo in. Echt waar, joh? Ah. Nou goed, uiteindelijk hebben ze hem gesloopt in 1920. Toen al? Ja, 1920. Oh. Hij is dus eigenlijk maar 14 jaar actief geweest. En uh, de, alleen de toren van die onderzeeër is bewaard gebleven. Het is een onderzeeër, hè. Nog even één keer, 1906, hè. Ja, Echt onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Okay. In uh, 1964 wordt in Groot-Brittannië de doodstraf afgeschaft. Oh. Afgeschaft. Dus uh, ik vind het ook wel bijzonder... En uh, ik weet ook niet of het toen ook al in Nederland was. Maar uh, er zal ongetwijfeld wel ergens een staatje te vinden zijn. Maar uh, ja, 64. Oh, ja, ja. Oké. Okay. Nou, in 1937 brengt Walt Disney de. Uh, ja, natuurlijk. Walt Disney begint en uh, uiteindelijk brengt hij de, de, de, de speelfilm uit. Uh, een, een animatie over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. En nou, dat was echt wel een, uh, wel een, een dingetje hoor, als ik naar de trailer moet luisteren. The picture that every newspaper and magazine critic is raving about. Hear what the usually hardboiled review of Time Magazine says. Snow White is as exciting as a western. As funny as a Haywire comedy. Het combineert de klassieke idiom van folklore-drama met rollicking comic strip humor. Nou, nou, het wordt hoog ingezet met andere woorden. Het was niet zo spannend als een, als een Wild West-film. Deze Walt Disney-sneeuwwitje uh, in de zeven Dwergen. Ja. Goed. En in 1898 hebben Marie, Marie Curie en Pierre Curie het radium ontdekt. En dat was toch ook al. Uh, het is de scheikundig iets, het radium. Dat is. Uh, na het verwijderen van uranium uit het mineraal. Dan krijg je dus radium. En volgens mij wordt het ook gebruikt met. Uh, Röntgenfoto's en dat soort ja. dingen, denk ik. Ja, ja, ja, ja, maar het is grappige is dus wel: het zijn dus allemaal dochters. Yeah. Die ook allemaal heel erg uh, afgestudeerd zijn, hè, die Madame Curie. Okay. Die ook allemaal, uh, er is er zelfs een die heeft ook uh, bepaalde uh, prijzen gewonnen. Van uh, hoe heet die, die prijs ook weer? Die, die, ik had het allemaal opgeschreven, maar <laughs> mijn brief wil ik uh, niet uh, dan. Nobelprijs. Nobelprijs, oké. Die waren Haar dochters, uh, ja. Oké, Zij waarschijnlijk niet gekregen, omdat ze uiteindelijk natuurlijk. Uh, Alfred Nobel was. Leefde toen nog, volgens mij toen zij actief was. Uh, over het Nobel hij heeft ook pas later die prijs ingesteld. Omdat hij zoveel geld had uh, verdiend met de dynamiet. Weet je wat, dat was natuurlijk uh, van zijn hand. Goed. Nou, even tussendoor dan even, gewoon even goede dus ze Ja, doe maar even goeie goeiemorgen. Goedemorgen. Ze ja? heeft al de Nobelprijs voor natuurkunde ontvangen hoor. Oh, dat toch wel. En okay. uh, acht jaar later ontving ze een een Nobelprijs. Dat is de Nobelprijs voor de Scheikunde. Oké. Okay. Dus dat is toch wel heel bijzonder hoor. Dat ze, dat ze als vrouw zijn, dan nou is dat natuurlijk een hele goede uh, zaak geweest, dat uh, als voorbeeldfunctie voor uh, meisjes die inderdaad ook... Uh... Ja, en volgens mij kon zij, kon zij onder echt een meisjesnaam studeren, want dat was in die tijd ook nog wel een puntje. Dat weet ik eigenlijk niet. Va vaak gingen vrouwen onder uh, een mannennaam ging ja, studeren. Maar ze is dus een van de vier mensen die ooit twee Nobelprijzen heeft gewonnen. Oké, okay, we zaten midden in de overzicht, wat gebeurde er door die jaar heen. De eerste vlucht van Antonov An-225 is het, het zwaarste vliegtuig ooit ter wereld. En die zorgde voor het, uh, het transport van de Russische space shuttle, zeg maar. En okay. dat is de Buran, noemen ze dat ook wel. Maar dat dus is dan uh, niet eens zo lang geleden. Dat is uh, nee, 1988. 1988. Antonov-An. Antonov-An 225. Moet je eigenlijk in de Russisch uitspreken. En nee. natuurlijk iets wat, wat ons, ons allemaal wel bezig hield destijds... in uh, datzelfde jaar, in 1988. Before our next program, we're going over to ITN for a news report. Hundreds of people are feared dead tonight in what is certainly Britain's worst ever air disaster. A Pan Am Boeing 747 with 258 people on board has crashed, crashed in Dumfrieshire in southwest Scotland. It appears to have broken into at least three pieces in the air. Het ging over de Lockerbie-affaire, natuurlijk. De Lockerbie-aanslag in 1988. Bij het Schotse plaatsje Lockerbie. Pan Am vlucht uh, 103, Boeing 747. Ging van Frankfurt naar New York. Had een tussenlanding gemaakt op Londen. En even na zeven verdween verdwenen van de radar. Er was een explosief in de bagageruimte. Um, uiteindelijk een brandende vleugel door die explosie. Uiteindelijk 259 mensen vinden daarbij de dood. En uh, 11 mensen op de grond. En Het was een Semtex-bom. En uiteindelijk was het een soort splinter. Uh, groep, een afsplitsing van de PLO. En die, dat was een vergelding. Want uh, de VS had namelijk ooit um, eerder dat jaar, uh, 3 juli van 88... hadden ze een Iran burgervliegtuig naar beneden geschoten. Maar was niet helemaal goed gegaan. En uiteindelijk vond dus dat deze uh, splintergroep... uiteindelijk dat de VS daar weer voor moest uh, ontgelden. En het MAF is de man die dat gedaan heeft. Die hebben ze later ook berecht. Die is later weer binnengehaald uh, door de, de leider van Libië. Hoe heet die man ook alweer... Um, Um, Gaddafi? Gaddafi. Gaddafi vond het een held. Nou goed, daar zijn ook alweer uh, vragen over gesteld. En met scheve ogen. Nou, goed, dat was niet altijd even slim wat hij deed. Die Gaddafi. Hij nou, was goed voor vrouwen, maar dat is het enige. Nee. Nou, uh, tot zover. Maar even tot een stukje uh, Straks ja. maar even de verjaardagen, dames en heren. Born cold. Wat zegt hij nou? So much colder than you. Geboren koud. A transparent brute. You're all spirit All I'll burn and mourn I'm the smoker's health Ja, Kerst is niet alleen maar, zeg maar zwijgen bij elkaar zijn. Het kan ook depressiviteit opwekken. Nou, born cold. Ja, creepers, een beetje. Ik denk, nou, zo even toepassen op deze plaat. De vroege morgen hier bij Toebakleef. Nou, zo vroeg is het trouwens bijna niet. Het is bijna half, ene, half tien, hè? Ja, dat vind jij lekker, hè? Die ja. Ja, uh, oh, dat de, vind ik de, lekker. Gewoon even lekker zware kutmuziek draaien. E oh ja. Jawel, er is er iemand jarig. Wij besteden daar aandacht aan. Vandaag zou ze jarig zijn geweest, maar is helaas al overleden in 2013. En uh, Ik heb het over Rita Rees en ze maakte echt wel lekkere muziek, hoor. Like ik heb niks met jazz, maar als ik dit dan zo hoor, denk ik... Nou, misschien moet ik me toch wat verder in verdiepen. Rita Reis was het ook met Pim Jacobs getrouwd. Die is al helaas nog veel eerder overleden in 1996. was het nog maar 61 trouwens. Dat is heel erg oh, uh, is oud wel jong, ja. nou goed. Dit is dus een van haar platen die ze uithalte. En dit is ook nog van haar. Veel wat trager. I will wait for you. Rita Reis. Dus, goed. Wie is er meer jarig of jarig geweest? Ja, maar genoeg. Uh, Jay Fonda is vandaag jaar. Oh, ze is ja. eigenlijk wel een fitnesskoeroep. Dat is van 1937. Ik had haar laatst nog in een film gezien. Ja. En die was toch wel erg leuk, hoor. Ja? Ja, dat uh, was ook een film met oudere dames. die dan uh, toch nog wel uh, in het leven wilden staan. En uh, ja, het was echt een leuke film. Het is van The Workout, hè? Dan gaat ze met alle. Oeh, ziet ze er strak uit. Yes! Het was echt de jaren tachtig, hè? Dat, dat ze fitness-guru was. Six, seven, ja? Goed, en de laatste tijd houdt ze zich echt druk bezig ja? met ja, het milieu. Ja. God, echt. Ik heb wat stukken tekst van haar gehoord, moet je verluisteren. We well, you know, in 2016, climate almost didn't come up at all. Mm -hmm. Now it definitely, yeah. everybody's scrambling. Yeah. Who can be the best on climate? But, you know, if we had started 30 years ago when the science was known, mm -hmm. the fossil fuel industry knew 30 years ago yeah, what yeah. they were doing and they lied and they hoodwinked. Mm -hmm. If we had started then, it could have been an incremental, moderate transition. Merci, Iedereen wist het bijna al. Een beetje de mensen die het verstand van het wisten, gewoon dat het wel fout ging. Maar we zijn gewoon lekker doorgegaan. En nou moeten gewoon flinke dingen gaan veranderen. En Jane Fonda, 81, pas alleen nog opgepakt geweest. Hè? Ja, Bij laten we moment, ook gewoon uh, arresteren. Gearresteerd. Maar goed, ze begon natuurlijk ook ooit in die film Barbarella. Weet je dat nog? Nee. Oh, man, dat was echt. Dat is echt jaren zestig, ja, hè? is gewoon heel mooi. Een Heel mooi lichaam. Weet echt jou, een mooie, mooie dame die dan... Uh, nou ja, echt een futurische film was. Dat ook gewoon echt uh, grappig om dat weer terug te halen. Goed, wie is er nog meer jarig? Marcus? Ja, wie er vandaag ook jarig is, is Steven Yuen. Dat is uh, een Koreaanse acteur. Maar die is vooral bekend geworden uh, door zijn rol in The Walking Dead en The Big Bang Theory. Oké. Okay. Dus hij okay. speelde, uh, hoe heet die gast ook weer? Uh, uh, Big, uh, Glenn, in, Glenn in The de Walking Dead. Oh, oké. Okay. Oh, okay. uh, Vandaag ja? is ook Reinhard Maaiaar. Nou, jullie kennen het toch wel, hè? Met het liedje van Als de Dag van toen. Als de Dag van ja, toen. Dat was ook wel een heel fijn plaatje. Dat is een enorme hit geweest toen. Ja. En uh, had hij wel. ook dat uh, goede nacht Is ook van hem. Is ook van hem. Als ik nog te zagen had, dan het duurt een sigaretten. Ja, dat is dus nog steeds dus, dus, dus elke ik, uh, dag op, op nog uh, Radio 1. Steeds? Ja. Oh. Ja, met het oog op morgen nog te ook. Jarig wordt hij niet meer, maar uh, hij is overleden in 93. Toen was hij nog maar 52. Prostaatkanker, daar is hij niet overleden. Ik heb het natuurlijk over niemand minder als de, de gast. De gast de de Die dit gemaakt heeft. Frank Seppa. Ah. Frank Seppa. Het begon met uh, Captain Beefheart en de eerste opnames waren eigenlijk voor een soundtrack dat waren The World's Greatest Sinner en Run Home Slow dat waren films, hij heeft ook klassieke muziek gemaakt in periode. en uiteindelijk ging hij met de band uh, The Modders ging hij op, uh, op tour, zijn eerste plaats kwam uit 1966, Freak Out hij is ooit bij, dat is wel grappig hij is Ooit bij een rechtszaak betrokken geweest. omdat namelijk de vrouw van Al Gore. Trippercore. vond dat de platenmaatschappij verantwoordelijk waren. voor de slechte voorbeeld van artiesten. met hun teksten tegenover de jeugd. En uiteindelijk uh, hebben ze dat verloren natuurlijk. want het is vrijheid van meningsuiting. Maar uh, Frank Seppert nam het op dus voor de vrijheid van meningsuiting. Die zegt: ja, hallo, een artiest mag van alles zingen. En ja, straks worden we voorgezegd uh, voor wat we mogen zeggen. omdat de, anders de, de jeugd een voorbeeld aan ons neemt. Dat is natuurlijk onzin. Het grappige is, uh, later um, is hij ooit, ooit ging hij optreden in Montreux bij een casino. En toen was er een uh, gast in het publiek en die schoot namelijk een lichtkogel af. En je begrijpt wel, lichtkogel dat is gewoon vuurwerk. Dat kwam uiteindelijk zeg maar, op het dak terecht of in ieder geval in de zolder. En toen brandde uiteindelijk die casino helemaal af. Een casino uit uh, 1981. En het maf is, alles waren ze, waren ze kwijt. Maar een band die daar in de buurt was, die zag daar dus allemaal rook op het water. En daar was brand. En wat is er aan de hand? Wat van smoke on the water is daar ontstaan door die purple Die dat dus zag. Nou goed, zover is dus allemaal over Frank Sabber, die eigenlijk jarig zou zijn geweest. Ja. Mijn god wat een verhaal. Ja, zeker. Ja, Ja. ja, ja. Is ook... Oh, sorry. sorry. Ja, papa Touwtje is vandaag jaar. Hij is van 1968. Ja? Maar het grappige ervan is gewoon, hij is dus gewoon heel erg beroemd in Suriname, maar wij kennen hem eigenlijk niet goed. Maar het grappige het, nou ja, grappig, het is ook wat treurig. Hij was altijd bang dat er uh, uh, aanslag op hem gepleegd zou worden. Hij had altijd mensen op zich heen, maar uiteindelijk... Hebben ze een familieruzie? Ja. En zijn ene broer is agent, en iemand anders is... pakt het geweer. En hij en zijn broer wordt in een been geschoten. En hij gaat dus dood oh, aan een man. slagadelijke bloeding in zijn God, been. Echt? Echt? Uh, 37 familie. geworden, zegt Papa Touwtje. Echt inzicht van een. Maar heel uh... even een uh, beetje reggae achtig uh, iets. Ja. Ik heb hem wel hier staan. Oh, dus dit misschien... krijg je echt weer. Echt vooroordelen over dit soort dingen. Ja, ze hebben het op me voorzien. Ja, jullie moeten me beschermen. Uiteindelijk van binnenuit maar wordt De door... uh, eigen familie wat die... wordt hier gewoon neergeknald. <laughs> Gast, wat een verhaal. We een het is dit. Oké, okay, Marcus? Ja, het is ook echt waar. Hij is echt jarig. Ja, Wie? Mark Marietje. Oh ja. ja! Precies. Hij uh, ja natuurlijk uh, ja. bekend als uh, een van de uh, tafelheren bij de wereld draait door. Ja. ja, ja, ja, ja. Uh, ja het kan, het, het kan je, je werk zijn. Maar hij is eigenlijk uh, cabaretier. Ja. Uh, je moet ervan houden. Ja, hij is wel gaaf. Ik vind het een leuke tegenhanger van van Matthijs van Nieuwkerk. Volgens mij zit Matthijs van Nieuwkerk... Hij, hij zit op de irritatiegrens van hem gewoon. Maar toch regelmatig schuift hij aan... om het tempo van Matthijs van Nieuwkerk flink omlaag te halen... waardoor hij daarna weer heel snel kan praten. Ik vind het wel grappig. In het begin kreeg hij echt heel veel slechte kritieken... op zijn solo-programma's. Uiteindelijk kwam hij Roel, Rahul Eertje tegen. En die had nodig hem uit om het open podiumavond te doen... van de Comedy Train. En toen leerde hij veel meer zichzelf te zijn... en echt een beetje leuk te zijn. Nou, goed, sommige mensen vinden hem nog steeds niet leuk, maar goed... Ja, hoe heet het? Comedy-trein uh, ja, helpt uh, veel uh, nieuwe ja. talenten. Ja. Dat, uh, zeker. zeker, zeker. Goed, vandaag uh, is hij ja... Het, het, hij heeft ooit meegedaan met de Soundmix Show. Ik, mijn zeg, naam zegt me niet zoveel. Maar uh, hij ja. deed toen een nummer van Billy Vera. Did you think? Hij komt uit Italië. Mm -hmm. in, ja, hij is in Alkma ge geboren. Ik heb hem daar zelf nooit gezien. Hij is 53 geworden. Hij is in 1990, dat is een tijdje geleden, misschien ben je hem vergeten. Nee. Namens Marco Borsato. Wie? Nee, nooit nooit gehoord. Nee, nee. Nou goed, laten we het ja. veel aan gaan besteden. Maar goed, wie is een meerjarig? Samuel Leroy Jackson, hij is van 1948. En hij uh, is een Nederlandse filmacteur, of een Nederlandse, Amerikaanse filmacteur. Hij heeft echt enorm veel gespeeld. Hij heeft ook Chef gespeeld. Oh ja. En voor mijn gevoel had hij ook In de Matrix gespeeld. Kan dat? Ja, klopt. Nee. Ja, maar ik, ik de kan hem ja, ja, klopt. Ik kan, hij ik heeft ik kan nu zo even hoeveel veel films heeft gespeeld: Jurassic Park. Star Wars heeft hij in gespeeld. Het ja. is hij echt is. ongelooflijk hoeveel films hij heeft meegedaan: Jackie Brown, ja. de Negotiator. Die plusie. Ja. Nou, echt heel veel. En de man is, hoe oud is hij geworden? 48, 71 nu. 71. Ja. En het maf is, vorig jaar, of nou ja, nee, dit jaar, heeft hij zelf nog voor de tweede keer meegedaan met Chef. Ja. Ja. En het maf is, daar spelen dan drie Chefs in, hè. Je hebt natuurlijk de oude Chef Dat uit hij. 1971. Ja. 1971 is natuurlijk de originele echte Chef. Ja. Uiteindelijk, in deel 2 chef speelt die oude chef dan ook mee. Maar in de nieuwe chef, dit jaar, speelt hij dus eigenlijk de middelste chef. Want er is ook alweer een nieuwe chef opgestaan. Dat is ah, de zoon. Ah. En dat is echt een comedie. Oh, leuk. Dat is echt een comedie. De eerste chef is natuurlijk snoeihard. Ja. Maar uh, deze is bijna een comedie met uh, alles nemen ze dan op de hak gewoon. Leuk hoor. En natuurlijk lekkere maar muziek. Maar dit nummer kan. is geweldig. Ja. Isaac Hayes. Goed, die is vandaag dus jarig. Uh, heb jij ja. er nog één, Marcus? Nee, ik was er wel een beetje doorheen. Nou, ik had alleen nog Kiefer Sutherland. Die ja. is toch ook wel heel erg uh, Die ken ik okay. van dit, toch? Heb je het ooit gekeken, niet? Designated Survivor? Ja, dat zou ook kunnen, ja. Daar <laughs> lijkt het wel een beetje op. Nee, 24. Oh ja. Ja, ja heb ik ook gezien, ja. Dan zit u nog steeds even verwikkeld, hè? Vanaf 2001 of zo speelt hij daarin? Ja. Deze Kiezer Sutherland... Maar The de Designated Survivor was toch wel een goede serie. Maar op een gegeven moment was, het, uh, was ik ook weer een beetje klaar mee. Ho Hoe lang moet een serie duren? hè? En de leukste die duren gewoon twaalf afleveringen. is ja. klaar. Ja, maar goed, dan ga je weer een nieuw verhaal heen en dan, dan knoop je weer al dingen aan elkaar vast. En op een gegeven moment denk je: dit klopt volgens mij niet, maar dat ben je in het begin al lang weer vergeten. Maar goed, hij, is, hij heeft trouwens een tweelingzus, Rachelle. Die is uh, hetzelfde leeftijd. Logisch dan zijn Rollins. Rachel, Rachel of Rachel. Ja, ben niet... Roggel, roggel, ja, oh, roggel. Ro ro ro ro ro ro <tie> maar goed, Rachel. Donald Sutherland is zijn vader, die is 84. Ja, ze hebben ook wel samen in films gespeeld, hè? Echt bijzondere vent. daar heb ik al eens een film van gezien in de jaren 70. Echt heel bijzonder gast. Goed, zover die verjaardag, wat er allemaal gebeurde, het hele stukje geschiedenis. En straks hebben wij... zijn berichten. <tie> het is fijn dat de jeugdafdeling ook toch nog even aansluit. Zeker. Zeker. Ja, toch? Dat wordt zichtbaar, Ja, hij is het lekker uitgeslaven. Ja, precies. Oh wel. Dat zou goed meevallen, denk ik. Oké, okay, kerstmuziek op de radio hier. Oh, ja, cool, We ja, hier, er zaten er een mooie recht. Fijne toestel op aanstaan. Het is leef dat er met tien uur na tien een goeiemorgen zand wordt. Ik had begrepen dat we de lijnen niet hoeven testen. Want uh, ze komen hier naartoe geloof ik. Nou, ze komen hier oh, in de studio jee. zitten. Oh jee, nou alles op orde brengen, want uh, de sterren komen hier naartoe. We zullen het zien. Nou goed, jij, hebt nog ander, uh, jij moet nog anderhalf uur inhalen bijna gewoon. Ja joh. Jezus. Nou, wat ik, uh, wat ik leuk vond, we zijn natuurlijk uh, bijna aan het eind van het jaar. Ja. Dus ook bijna aan het eind van het decennium. Dat is waar, het is, wordt straks 2020. Ja, zeg En um, ik heb me een beetje zitten verdiepen. Wat is er nou de, dit decennium allemaal gebeurd? Ja? En um, ja, er zijn toch best wel wat, uh, uh, wat verschillende uh, gadgets uh, uh, dit decennium uitgekomen. Zo is, um, uh, hoe heet het? De, de, spraakherk of, ja, de Siri is dit jaar. Uh, is dat of, echt? Uh, dit jaar? De, nou, dit decennium. De, decennium is, oh, de uh, decennium. Oh ja, ja. Dus ja. in um, uh, 2001 is die uh, geïntroduceerd. Uh, de, uh, voorheen hadden we moesten we nog elke keer de uh, pincode intoetsen ja? op je. Uh, oh. Wat uh, wat gebeurt hier allemaal? Nee, ja, ik heb een bril. Oh. Houtjes ja, uh, ja sorry ja. Je, je lijkt me. heel, gaan... heel erg af, joh. Ja. Ja. je Houtjes met de bril vertel. Nee hoe uh, je het? Uh, de vingerafdrukscanner uh, die uh, die hebben we dit jaar gekregen. En de, de iris scanner of, uh, had je die de, al? Dat is er Ook hoe je het? De, de, de, de iPad. Uh, is ze in 2000, uh, twee, of, uh, 2012 is die uh, geïntroduceerd? Yeah, yeah. Daarvoor had je dus de tablet, waar ik nu eigenlijk achter zit, hadden we gewoon nog helemaal niet. Nee. Weet uh, je, de smartwatches zijn geïntroduceerd. Uh, de zelfrijdende auto. Dus ja, er is aardig wat uh, ja, gebeurt in dus En dat straks... allemaal in antwoord. Nee, allemaal. Oh, de Zandvoortse bericht. Fuck. Zijn... De Zandvoortse berichten. Oh goed, we zijn er in de Zandvoortse ja, Jij berichten. loopt weg. Ja. Het is allemaal, jij loopt weg, Ja, dan is het hele programma door ja. het markt. Nee, goed, dat was... Uh, dat ik was ben, wel nieuwsgierig. Plagen, sorry, ik ben wel nieuwsgierig in 2030 wat we dan, wat we dan bereikt hebben. Ja, tien ja, jaar zeker. verder. Nou, ja. hebben we een circuit wat weer werkt. Ja, zeker. Ja, in Zandvoort, we hebben we dus een nieuwe burgemeester. Dus er is een nieuwe era ingegaan. Ja. We hebben ja. tegenwoordig de ijsbaan, die hadden we vroeger ook niet. Tien jaar geleden? Nee, in is de je vorige begonnen. eeuw hadden we hem ook niet. Ja, in 15... wel, in, ja wel in 2000. Uh... Nee, in de vorige eeuw hadden we hem ook niet. Dus, uh, huh? Oh, je gaat echt een eeuw terug. Maar ja. nou goed, denk uh, tien jaar geleden, dacht ik. Goed, dat uh, is het eind van het decennium. Oh. oh, van de tien jaar, een decade. Ja. Ja. Geen krappe knopje. Een decade? dat zit toch tien jaar. jaar? Goed, uh, rommel op het strand. Dat lees je in de standvoorstekrant. Ieder jaar blijven er ook uh, na het afbreken van de strandpavioens... toch wel de onnodige rommel op het strand liggen. De omgevingsdienst uh, Eimond heeft daar een schouw gedaan. Die heeft rondgekeken. En jawel, tet -tet -tet. de winnaar is... strandpavioen Bernies. Die heeft nog 29 containers daar staan... En nog wat andere troepjes die moeten worden opgeruimd. Ook 29 andere... bonnen worden dat. Ja, 29 bonnen. Ook nog wat andere paviljoens hebben wat troep achtergelaten. En uh, ze krijgen nog, uh, tot, uh, geloof ik nog twee weken de tijd om het allemaal op te ruimen. Dat kan ook voor jullie worden opgeruimd door de gemeente. Maar er zit er wel even een prijskaartje ka aan vast. Dus wees er op tijd bij. Hè? Want dat is allemaal weer extra de omkosten die je dan weer van je hmm. dingen is afgaan. Goed, vertel. Wat is voor berichten? Ja, op uh, 20 januari 2020 wordt in Zandvoort uh, voor het eerst de Blue Monday Run georganiseerd. Blue Monday uh, staat voor de ja, meest depressieve dag. Ja. Dus je, ja. Moet je toch een beetje aanspreken. Zo ja, wordt zeker. goede muziek ja, gemaakt. Ja. Uh, ja, dit is de meest deprimerende dag, omdat... Uh, uh, ja, er, uh, het is een uh, maandag, dat is natuurlijk niet leuk. Uh, hoe heet het? Nou, alle feestdagen zijn voorbij, alle het, het is donker. Nou, is uitgezocht, is de zijn de meeste mensen het meest depressief. ze gereinigd door het stoppen met roken en drinken? Ja, Ook dat, ja. ja. Het doel van de run is om uh, mensen te steunen die worstelen met uh, een depressie. Uh, voor mensen die zich uh, ervoor schamen en voor mensen die uh, hulp nodig hebben. Uh, om uh, ja, een positieve mindset te krijgen. Uh, door het onderwerp bespreekbaar te maken... Uh, komen we met z'n uh, allen een stap uh, ja, verder... en verbeteren we... Uh, uh, en verbreken we dit taboe. Uh, al dus de, de organisatie. Uh, tijdens het... Uh, um... Wat? Ja, je moet lopen. Ja, je moet gewoon lopen, vijf kilometer. Best echt, echt, als je depressiviteit hebt of uh, ondergaat, echt beweging in het leven is de oplossing ja. bijna voor alles. Hè? Help. Beweging, Help. Ja, echt, ja. dat heb ik ook wel eens gelezen. En dus ervaar ik dat zelf ook wel. Gewoon naar buiten, interactie, hup, in beweging. En eindeloos praten over dat het allemaal zo zwaar is. Nou ja, je kan een beetje steun krijgen van een lotgenoot, maar toch vaak uh, door. Voordeel is, je hoeft er geen dag vrij voor te nemen. Want ja, je wil natuurlijk wel werken op Bloeman. Uh, yeah. uh, dus uh, de run begint om zeven uh, uur avonds. Ja, dat was de 26, zei je? Uh, ja, 20 januari. Want, goed. Je hebt, want je hebt namelijk ook de Lightwalk, Light Festival in Zandvoort. En dat, uh, dat is dan, uh, als je je depressie overwonnen hebt, kan je daar een prachtige wandeling maken. Dankzij ja? Langs allerlei lichtdingen in Zandvoort. En dat, dat, uh, de, maar dat schijnt al behoorlijk uh, te zijn. De Fury Tour is dat toch? De Zandvoort Lightwalk. Dat is toch de Fury Tour? Of noem je de. Dat is toch, wat ze ook in uh, Bergen doen, ze dat ook. Dat is gewoon geklaud dit. Nou ja, nog goed. 22 februari? Ja. Dus het is op zich wel al, al, al wat lichter in die tijd. Ja. Maar ik denk, ik ga ook heerlijk langs de route zitten... en ga kijken naar al die mensen. die ja, maar ja, maar oh, je, moet op thuis? je moet lopen. Ja, ja nee, dat ga ik niet doen. Je moet, op tijd, je moet wel op tijd zijn... want dan, anders word je van de route verwijderd... want er zijn nog maar weinig kaarten te krijgen, geloof ik. ja. Zoiets. Ik vind ja, het heel raar niet, maar het is gewoon openbaar. Maar dan is het gegeven, het zijn de kaarten op. Kan je niet mailen op? Ja, daar... Nee, je hebt geen kaart. Uit de route. Goed. Ja, ik wou ook nog even melden dat er een Kerstkraskaart is. Ja? Die kan je in de bibliotheek uh, Zandvoort antwoord krijgen. En uh, met deze Kraskaart kan je samen op een leuke manier meer van elkaar te weten komen. Want als je de kerstballen op de kaart openkrast, dan komt er een vraag naar voren die je samen beantwoordt. En uh, ja, het is leuk om uh, tijdens het kerstdiner te doen. Ja? Maar er is ook een digitale versie van de kaart. En die kan je vinden op www.zep. ...dubbelp.nl... ...special slash kerst. Okay. Dus dat is wel leuk om dat uh, te zien ja goed nou leuk is te het, het, het horen dat een, een speelt de rol in Mace Mees Case het echt leuk hè ik hoor ja het ja, ja soms vind ik ja, het niet geluisterd het zit zo in je stem hè zo heerlijk nou, en ja wat heerlijk. ben jij voor het laatst ziek geweest en wat heb jij voor op je brood en zo en de, maar dat soort we, gesprekken we gaan hem straks na de uitzending gaan we een ik even proberen het gaan gewoon we maar gaan digitaal of opzoeken ja ik was veel te zakelijk denk dat het is gewoon goed Sandford speelt in de rol uh, in Mees Case film je 14 jarige Sofira ja van de Kolk ze uh, heeft al trouwens al andere films ook gespeeld. In een, in een serie samen met... Uh, uh, wat, wie speelt ik weer? Een Christmas Show heeft gespeeld. In de Zico Dome met Carla Boshart heeft ze al iets gedaan. In Circus Ik gaat dus vanavond die film in première. Uh, en, uh, ja, ze heeft allerlei acteerlessen gedaan. Ze turnvaardigheden heeft Ze dus is best, best wel allround. Ze heeft ook meegedaan met Nederlands Nederlands kampioenschap Hip Hop. Met de hiphop duo uh, Rebel Fox nou goed, ze speelt dus in de nieuwe film van Mace Case, deze uh, Sophia. Goed, wat nog meer? Ja, uh, opnieuw een hert aangereden. Uh, afgelopen nacht uh, is voor de tweede keer in korte tijd een hert uh, doodgereden... op uh, de zeeweg uh, in Overveen. Een uh, automobilist die richting uh, Zandvoort reed kon... Uh, het dier rond uh, 13.30 uur uh, net na uh, het ecoduct niet meer ontwijken... En uh, dinsdag was er ook al een hert uh, op de zeeweg aangereden. Dus ja, ze, misschien moeten we ze toch even richting dat ecoduct uh, leiden in plaats van... Uh... Ja, zoiets. Oh, what the fuck. Ja, oh ja, jee, precies. Ja, de Keesomstraat. Uh, uh, zondagavond is er brand in de woning geweest. Kinderen waren bezig met uh, vuurwerk aan. Zo'n gasbrandertje, weet je wel. Waar je grambouillet mee kan branden. Dat hadden ze vuurwerk mee aangestoken. Gasbranden uh, was een beetje warm. Hadden ze het eigenlijk op de matras laten liggen. Ik ga ervan uit dus dat ze vanuit een woning vuurwerk hebben gegooid naar buiten. Ik denk dat hier nog wel bonnen voor komen. En uiteindelijk is er dus die matras in de brand gevlogen. Uiteindelijk hebben ze die matras van de eerste verdieping naar beneden gegooid. Uiteindelijk de ambulance erbij. Eén persoon is er even nagekeken. Ja, die was gewoon echt helemaal geestelijk in de war. Want anders doe je zoiets niet in de En verder hebben ze de matras uh, geblust. En het uh, bleek dus dat de persoon niet naar het uh, ziekenhuis hoefde... maar wel naar een gekke en de tbs-dwangverpleging. Maar Goed. wacht even. Ze, ja? ze, hadden, ze waren met een creme brulee brander vuurwerk aan het aansteken? Ja. <laughs> ja. Goed. Ja, ik zal u verder niks ja, om ja. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, het zeggen. Bijzonder, toch? Heel bijzonder. Is een aanstek, manier. Je zou ja. je aansteken maar kwijt zijn. Dat is gewoon ja, niet, maar je je, je moet vuurwerk niet aansteken met een vlam, überhaupt. Nee, nee. nee lijkt me ah. niet handig. Goed. Nou, Zullen we het stand van zijn bricht doen? Doen we straks toch ja. wel ja. even een blokje. Want het wordt echt heel lang, dames en heren. Oké, okay, de Stereofonics hebben een nieuwe CD uit en die kan je hier verwachten bij Toebakleef. De CD heet "Blast <laughs> This Town" en ja. oh, klinkt wild. Yeah, here you go. Do you got the money? I've got the feeling that you got something to say to me, honey. I'm loving away. Now or it's never We can bust this town Tonight and forever Tonight is the night We're leaving together Come on Ik denk je, dat jij nog de heftige plaat krijgt. Maar het is gewoon lekkere gang met een hier in de zaterdagmorgen. En we zaten nog meer in de Zandvoortse bericht. En eigenlijk hadden we nog lang niet alles gehad. Maar ik denk, ja, we doen toch even een ander bericht nog. De jeugdraad heeft gekozen ah. voor een voorstel van de Hannie Meer sportmaterialen op speelplaatsen. ...te plaatsen. En ze hebben natuurlijk een soort jeugdraad... ...ze hebben gedebatteerd met z'n allen. Het kwam moeilijk op gang. In de hart. raadzaal, leuk in... hè? Ja leuk. Het, wel heel leuk ja. het is goed om, mensen, zeg maar, om kinderen te leren te debatteren... ...om gewoon ergens voor uit te komen. Er hadden verschillende stellingen. Een van de stellingen was gewoon onder andere... ...dat groep 8 de, de, de, de, meer bij senioren in verzorgingstehuizen... ...op bezoek moeten gaan... En uh, uiteindelijk heeft dat met vier uh, stemmen gekregen. Of twee stemmen. En vier stemmen kregen dus um, iets anders. Oh ja, uh, geld voor het nieuw Joods namenmonument. En uiteindelijk kregen dus de speelmaterialen kregen dus zes stemmen. Uh, dus uiteindelijk uh, wordt dat gerealiseerd. Daar komt dus een prijs van 2000 euro voor, uh, voor vrij. En de mensen die echt goed hebben gedeporteerd, dat waren Julian en uh, Julia... Uh, die gaan mee met uh, de burgemeester naar de Tweede Kamer. Het vragenuurtje op dinsdag. Leuk, Ja, normaal gingen ze altijd lunchen met de voormalige burgemeester Niek. Oh ja. Maar nu uh, gaan ze helemaal naar Den Haag. Nou ja, oh ja dat, dat past, dat sluit weer aan. En dan kun je, je naar Amalia zitten, want die, zit, die, die is gespot, hè? Ja klopt, we gezien. Ja. Echt van die, van die jonge lui die er gewoon op te verveelden. Beetje hangen. Beetje hangen zo van ja, mobieltje zo kijkend. Op. Weet je, mijn vader haalt me zo op. Ja, hij is er bezig met het paleis Oosteinde of zo. Ja, hij is bezig bij. met wat schilderijen die eigenlijk voor de belastingdienst die is, is nog lekker aan het verkopen. Nou ja. goed, dit, dit <laughs> laatste verhaal weer. Goed, verteld. Wat nog meer? Ja, bijna iedereen had erover gehoord. Maar uh, nog nooit had iemand hem gezien tot afgelopen april. Toen uh, astronomen een foto konden maken van uh, een zwart gat. Een zwart gat? Ja. Hoeveel? Oh, uh, uh, het, uh, het is ook uh, genomineerd door uh, een wetenschapsblad Science. Uh, en die roept het nu uit tot uh, doorbraak van het jaar. Een zwart dus, uh, gat? Een zwart, nou, een foto van een zwart gat. Oh, oké. Okay. Want uh, iedereen wist eigenlijk wel dat het bestond. Ja? Maar uh, er waren nooit echt foto's van gemaakt. Ja, dat kan ook en, niet. Want het is uh, gewoon vrij zwart allemaal. Ja, maar daar gaat toch al het licht in? Alle materie wordt daar naartoe getrokken? Ja, maar nu hebben ze met een soort... Ja, warmteachtige camera, zo, moet je een beetje, zo kun je het een beetje voor je zien. Ja. Kunnen ze dus de, de, de warmteverloop in die. Omdat er dus heel veel licht en alles in wordt gezogen, zit daar dus toch een verloop in. Want eigenlijk was het altijd, als je een zwart gat een foto maken, was ja. gewoon zwart. En nu hebben ze dus daar dat in beeld kunnen brengen hoe een zwart gat... is dat uitziet. een gifje, dat je ondertussen de beweging erin ziet of zo ook? Ja, ik probeer het ook voor de geest te halen. Het is best wel lastig hoor. Ja, die kun je gewoon een vriend sturen. Daar is hij voor gedaan. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Maar ik, om, om terug uh, verder te gaan op jouw... Oh, chips. Yeah? Om jouw... Uh... Oh, daar zien we nu ook, ja. ja. Nee, er is een verre planeet. Hè. Die heeft nu nog de naam H -A -T P 66 b Die gaat binnenkort dus de Nachtwacht heten. Ja, we zitten in de ruimte. Ja, we zitten eruit. de ruimte. Ja, dus... Die naam ja. Nijntje lag op pole position. Ja? Maar het Utrechtse konijntje heeft het niet gered als naamgever. De International Astronomische Unie bepaalde dat Nederland de planeet een naam mag geven. Ja? Maar ja, uh, omdat het konijntje in, op, daar zit intellectueel eigendomsrecht op. Dus het is gekozen toch Wat, voor hoog, de nummer wacht, twee. Je zit intellectueel eigendom op Nijntje? Ja, ja zeker. Okay. Dus ja, en je mag je konijn ook geen Nijntje noemen? is dus intellectueel eigendom. Maar als je alleen het Kamersnijntje noemt... en Anders Konijn... Het... Oké, okay, maar wat is het nu geworden dan? Wat ja. hebben ze nu voor naam? Een... Het, het gaat nu heten... De Nachtwacht. Nachtwacht. Ja. andere He? naam opties waren Krukjes... naar de astronoom Nicolaus, Laus. Nachtwacht. Krukjes. Brandaris, huurt door op Schelling... en de Exomna... Het, is, het schijnt een bijzonder archeologische fonds in Nederland te zijn. er nooit van gehoord. Het maar... lijkt me een logische naam. Ik maar vind... ik vind Kroekjes natuurlijk ook wel leuk eigenlijk. Ja, want daar was ook. Kroekjes was leuker geweest. Ja, ja, nou heet het nachtwacht. nachtwacht. nachtwacht. Ja, ja, het is natuurlijk een planeet. En misschien als die uh, licht weer kaatst, dat ze dan denken van nou, de nachtwacht. Hè? Uh. Huh? Ja, maar. We, we, wij, mogen een, wij mogen een planeet een naam geven. Nachtwacht. En, en wij noemen hem Nachtwacht. De ja. sterren wachten ja, Hij wacht natuurlijk een... wel s'nachts uh, over ons als er licht schijnt. Ja. Nee, nou, God, het, echt, uh, echt. Whatever. What, whatever, wat ontzettend helder. Het is Wilco vrolijk vandaag, dames. Dat valt uh, er echt helemaal op. Ben ja. uh, ja, ik vrolijk? Nee, uh, Wilco. Ik vind ja. het echt één uh, brok uh, enthousiasme. Ja, kerstkomt ja, het komt eraan van, zeker. De, ik word de, zo uh, blij van hem. Het van het jaar. Iedere ja. week weer. Uh, nou goed, dat is dus uh, nachtwacht geworden. Ik vind het echt uh, zo ontzettend... Uh, Zoveel mensen die sturen het allemaal in en dan komen we tot dit. Ja, ja, ja. Maar het andere zit intellectueel eigendom op. Ik vind hem zo mooi, Nijntje. Echt ja, intellectueel is wel grappig. Nee, nee, nee, maar, maar, maar misschien laat het konijntje een paar Konijn in het zand getekend, echt mond aan zee. Daar komt het vandaan, hè? Ja. Oh. Maar goed, ik zal maar verder niet druk maken. Oh. MGMT hebben een nieuwe plaat uit. Als we het over echt zwaarmoedigheid hebben... is dit zo mooi gewoon. Echt, wat de fuck is dit, man? Luister even. Vorig jaar een cd uit, heet Dark Age. Nou, dit komt er niet van. het is weer een nieuwe plaat is uitbrengen. En ja, dat soort dingen kan je verwachten in The Afternoon. En nou, vooral het begin van die plaat doet me denken aan volgens mij een of andere, een of andere, dit. Een of andere film die ik gezien heb of zoiets spooky is dit. Dit vind ik echt mooi, spooky. Goed, het loopt tegen tien uur, straks naar tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Ze zijn hier in de studio, dus mocht je een afspraak hebben, ga niet naar Hotel Hoogland. Dat gebeurt nog wel eens dat ze dan daar zitten te wachten of ze komen hier naartoe en ze moeten daar naartoe. Dat is soms toch wel eens een beetje een rommeltje. Goed, we hebben het natuurlijk allemaal over de Hyperloop gehad. Je hebt natuurlijk een de Hyperloop. Ze zijn fanatiek bezig, ook mensen van de TU Delft zijn ze bezig om uh, een nieuw soort vervoersmiddel te uh, ontwikkelen, waar je dan in een soort ja, in een soort tube gaan en dan word je... Dan word je zo de hyperloop. De hyperloop. Nu zijn ze bezig om dat te doen voor pakketjes. Want de pakketbezorgingsdiensten uh, hebben echt een vol gewoon. Echt, er wordt zoveel via... Uh Online worden er allerlei dingen besteld. Dus nu zijn ze bezig om dat uiteindelijk uh, te gaan uh, aanleggen. En dan willen ze eigenlijk zeg maar, gewoon naar grote steden: willen ze die Hyperloop aangelegd? En uiteindelijk de laatste gedeelte willen ze dan wel met uh, e-bikes of met uh, robotkarretjes of goederen, trams of drones willen ze naar een ja, plek vind, vinden. Maar vind echt, de Hyperloop niet. moet uh, de, de hoofdlijn uh, uh, zijn, zeg maar. Zullen wel van die, uh, die robotkarretjes worden? Ja, dat, dat denk ik ook da wel. Da daar zie ik echt wel toekomst in. Dat het, uiteindelijk... het lijkt me wel grappig dat je op een gegeven moment dat je over straat heen loopt. Dat je gewoon door de stad loopt. Ja. En dat je opeens oh, er komt een pakketje. Ja, Even wachten. Dus die, nou ja daar moeten ze naartoe. Alleen het aanleg is toch wel ontzettend duur. En uh, de, de, de diameter die is natuurlijk wel kleiner dan een gewone uh, Hyperloop. Ja, en tot welk pakketje kan dat? Ja. Want ja, als, ja. Je, als je zeg maar gewoon een... een, een, een een doosje, ja, gaan er alleen uh, een pak koffie doorheen? of? Uh, nee, dat daar... moet toch wel iets groter kunnen natuurlijk. Maar goed, ze we zijn wel echt bezig om uiteindelijk een hyperloop te maken tussen Amsterdam, Schiphol en Düsseldorf, Frankrijk. En dan is dat kapsel, moet moet knap al. Hè? Düsseldorf, Frankrijk? Uh, Düsseldorf, uh, Frankfurt, sorry. Ah, <laughs> ja. Frankrijk. Hey, hebben ze er ook een Düsseldorf? Ja, <laughs> maar goed, dan willen ze wel 100 passagiers in zo'n kokerplaat nemen en dan ben je uh, nog geen uur ben je dan op zijn plek. Ja, dat ja, zou dat wel een ja. zijn. Wel een eng idee, hoor. Dus vind ik die het... buizenpost die je vroeger gewoon in de supermarkt had... Ja, Een CNA-tje. Een cna, het CNA dan uh, pff, ging ja. het zo naar beneden. En daar zit je dan in uiteindelijk. Ja, ja. ja en uh, het uh, Sociaal en Cultureel Planbureau heeft er onderzoek gedaan. Uh, ja, de Nederlanders uh, uh, naar het kijkgedrag en luistergedrag van, uh, van de Nederlander. Ja. Nou, televisie wint het nog steeds met gemiddeld drie uur per dag... Televisieconsumptie. 3 uur per dag. dag. Dat, okay. ik vind dat maar dat is televisie of tablet? Want, uh, nee, dat is echt televisie. Nog televisie, gewoon okay. aan de yeah. En uh, online video wint wel terrein. Vorig jaar was dat nog 25 minuten. Nu is het. Uh, uh, een half uur per dag. Ja. En vooral onder uh, uh, 65 plussers uh, uh, is er ook wel een verschuiving te zien. Dat die ook steeds meer uh, richting YouTube en uh, een Netflix okay. gaan. Dus dat is interessant. Uh, echter, is er wel uh, voor ons uh, een beetje nadelig nieuws. Want uh, uh, het, uh, er wordt minder gelezen, maar ook minder radio geluisterd. Je ja. Ja. Uh, ja. maakt me er ook schuldig aan hoor. Geef eerder toe. De gemiddelde leestijd nam af met 6 uh, met minuten. Naar zes en uh, 36 minuten, dus nog wel redelijk. En uh, hoe heet het, de uh, gemiddelde Nederlander luistert twee uur naar de radio. Dat is uh, 20 minuten minder dan uh, vijf jaar eerder. Nee, maar of, ja, wanneer je luistert, je luistert eigenlijk ook als je in de auto zit. Ja, over het algemeen in de auto. -auto. Ja, en het is ook, uh, vind ik, uh, via de tv, de gewone kabels doen het niet goed meer. Ja. En uh, dan moet je via je tv luisteren. En uh, de, de plaatselijke zenders zijn dus vaak niet te horen. Toevallig wel bij ziek op kanaal 40 zit uh, ZFM. Je hebt alles via internet. Als je in zandvoort woont, maar de rest moet je via internet doen. En dat, dat is wel lastig om dat te doen. En uh, ik moet me echt toezetten om naar ZFM te luisteren. Ja, okay. en, en dan moet je dus... Dan wordt de keuze, ga ik op YouTube filmpjes zitten kijken? Of ga ik uh, de radio aanzetten? En... Ja, ja het ik heb steeds moet altijd dat... lekker makkelijk zijn. Ja, weet je, je moet, ja radio moet ook uh, actueel zijn, vind ik. Als je alleen dingen gaat luisteren van gisteren of uh, van vorig jaar... of uh, allemaal filmpjes, vind denk allemaal wel boeiend. Maar ik wil gewoon weten wat in de wereld leeft. En dat ja. krijg je nog steeds wel via de radio. En dat vind ik ook belangrijk. Nou goed, zover even uh, de informatie over... Wordt er nog een beetje naar ons geluisterd? Daar komt het wel een beetje op neer eigenlijk. Ja, wat? Hallo? Zijn jullie daar? Hallo, hallo, hallo? Heb ik nog contact? Oh nee, ze hallo. hebben het net uitgezet. Nou, lekker dan het nou weer. Goed, de laatste plaat voor tien uur... Hier. Daar zat hij vroeger in. Harry Styles. Ja, hij heeft gewoon een aardige solo carrière opgestart. Voor dit album heeft hij ook al een album uitgebracht. Dat was ook best aardig om naar te luisteren. Want Direction was toch altijd een beetje... een Ja, dat was echt voor de, voor de meiden gewoon. En voor de, voor de jongelui. En dit is gewoon wat volwassene popmuziek die hij heeft gemaakt. Adore You. Goed, we lopen tegen het eind van het radioprogramma. Zijn nog een aantal dingen die we kunnen melden? Ja, in uh, no. Californië was er een meisje van 17. Die heeft gewoon is een klein propellervliegtuigje binnengedrongen. ...heeft de toestel gestart en oh. is er vervolgens mee tegen een gebouw... Oh. ...en een hek op de luchthaven gereden. Vrouw achter het stuur? Ja. Oh. Nou, nou, dus nou. Achter nou, de, nou, nou, de knuppel. Jezus, pak het dan ook even goed aan. Het is er wel nou gelukt om één motor te starten... ...maar ze kregen hem niet omhoog, het vliegtuig. Nee. En ter plaatse troffen de agenten de jonge vrouw aan... ...terwijl ze de bijbehorende headset doet. Er moet nog even onderzocht worden waarom ze het vliegtuig probeerden te stelen. Ja. Yeah. Maar uh, volgens de politie was er uh, gelukkig niks aan de hand. Maar ze wilde niet mee werk aan aan. Nee, er is niks nou ja. aan de hand. Ze heeft er echt slecht aan aangevlogen. Nou, nee. dit was Toepag Kleef. Ja, uh, tot de volgende, week. Tot volgende en week. Fijne kerst allemaal. Fijne kerst, ja. Ja, fijne kerst. Hoi. Zie je wens jullie allemaal fijne dagen en.